De Nederlandse demissionair minister Buitenlandse Zaken... zei na afloop opgetogen te zijn over dit resultaat. Een mijlpaal voor plasticstrijder Bojan Slat. Sinds 2019 vist hij met zijn drijvende uitvinding plastic uit oceanen en rivieren. En nu heeft de teller van de vangst de 10 miljoen kilo aangetikt, schrijft het AD. Het project heet The Ocean Cleanup en is verzonnen in Delft. Bojan is blij. Zijn missie begint na jaren van vallen en opstaan vruchten af te werpen, zegt hij. En de serie Maxima is flink aan het scoren. Nooit eerder is een Nederlandse dramaserie op Videoland zoveel bekeken op de eerste dag, met RTL. Veel mensen willen zien hoe de opbloeiende liefde tussen koningin Maxima en koning Willem-Alexander er ongeveer aan toe ging. Al weet de regisseur dat Maxima niet een van de kijkers is. Het Koningshuis heeft aangegeven dat zij zelf niet gaan kijken. Wie weet gebeurt het stiekem, maar... Ik begrijp het. Okay. Willem. Um, and she's my friend I was talking about, Maxima Sarrieta. Maxima, he is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. Ook werden veel mensen zaterdag uh, lid uh, van Videoland. Exacte aantallen bij de records deelt RTL niet. Dan nog het weer, vanavond blijft het overal droog en vannacht gaat het op veel plekken vriezen. Morgen begint het zonnig. Later wordt het bewolkter en kan er nog een bui vallen. Het wordt maximaal 10 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 understand In ieder geval uh, ervoor te zorgen dat uh, zo dadelijk uh, de mensen ook in stemming komen voor de Kiwi Club. Want uh, dit was Lacette met uh, Geos. Maar we gaan eerst uh, praten met Ruud en Mario. Want uh, dat zijn uh, degenen die nu tegenover mij zitten. Uh, en die zijn van de autoriteit. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Um, uh, het is toch een beetje lang, denk ik, uh, hier naar uitgekeken, of niet? Ja, ja, zeker. Ik dacht vanmiddag ineens: van, Oh, ja, het is zover. <laughs> ja, ik, uh, ik, dus, <laughs> nou, ik had een adventkalender voor hem gemaakt. Wat ja, zeg dus je nou, een adventkalender voor hem gemaakt? Het was de dagen aftellen eigenlijk. Uh, ja, ja, ja, ja. Dus elke keer een uh, stukje van de kaars uh, die je opgerookt is. Ja, hebt. met een klein cadeautje om, om voor de troost dat het vandaag nog niet is, maar dat het nog even duurt. En de motivatie, ja. ja, ja. Ah, de motivatie zat er denk ik uh, net wel ja. een beetje in uh, bij, uh, bij jullie. Even over de autoriteit. Waar komt de naam vandaan? Ja, nou, ik, eigenlijk we hebben gewoon één nummer, dat heet, de, dat heet de autoriteit. Hmm. en uh, toen uh, heeft Jair, onze percussionist die was volgens mij de eerste die opperde klopt dat Jair? Of uh, je kijkt nu alsof uh... ik, ik, als een, een nou ja. goed, Jair ja, ja, ja, enorme... is uh, nog even ergens in de verte, maar misschien dat Marcus enorme... nu even het uh, microfoontje van Jair even ja. een beetje erbij uh, kan pakken hij hing nog in de lucht als potentiële naam we vonden de autoriteit toch meer autoriteit uitstralen ja, dus uh, we hebben eigenlijk heel lang gebrainstormd het is echt een uh, enorm gedoe geweest en uiteindelijk <laughs> is het gewoon vermoeidheid geweest van uh, dat ik uh, overstag ben gegaan heb gezegd van dan heten we de autoriteit ja. en achteraf is dat natuurlijk echt een super goede beslissing, want nu ja, mensen die kennen ons nu gewoon overal zo toch? In ja, precies, en we, we beginnen heel langs, Nederland kent de autoriteit. de autoriteit en we worden langzamerhand ja. ook steeds meer de autoriteit. Ja, ja, en dat, ja, dat blijkt wel en we zeker in deze, in deze tijden kunnen we wel een stukje autoriteit wel gebruiken op muziekgebied of niet? Zeker. We had Nederland echt nodig. We ja. hebben ook prachtige ingewikkelde formulieren op onze website. Ja? Die kun je ook over invullen. Een echte autoriteit. Nee, dit werkt, werkt er niet. Dat is niet. Echte autoriteit. Ja. Oké, okay, even, waar gaat het bij jullie over in de muziek die jullie maken? Ja, eigenlijk dingen uit het leven gegrepen, mag ja. ik wel zeggen. Ja, maar het is, weet je, het, het is allemaal... Uh, het Nederlandstalig allemaal is het sowieso. Het is. Ja. Vaak, onze nummers hebben wel vaak een beetje een dubbele bodem, dus je moet wel goed luisteren. Hmm. Het is, uh, Nederlandstalig? Alles Nederlandstalig, uh, met een knipoog Ja, het is een beetje rap, uh, hiphop, reggae ook. Ska. Ska zit, zit, zit er jezelf, ook, uh, zelfs zit er ook nog in. in ja, zeker, ja. funk. Funk, hè? Ja, over, over de leuke dingen van het leven die misgaan eigenlijk. De leuke dingen in het leven die misgaan. Ja. Uh, wat zijn de leuke dingen die uh, misgaan in het leven? Uh, nou, bijvoorbeeld dat je uh, betrapt wordt als uh, wildplasser. bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, soms, soms is dat heel erg leuk. Of als je de, je leven lang last hebt omdat je een dodelijke panna hebt gekregen. Bijvoorbeeld. Een dodelijke ja. panna. Ja, een, enkele... ah, dus uh, vervelend worden gepoort uh, op het uh, pleintje. Uh, ja. ja. Sorry. En dat je daar dan tien jaar later, dat je daar eigenlijk best over kan, om kan lachen. Ja. En dan is het ook tijd om er een liedje van te maken. <laughs> als ik, als ik uh, zo jou hoor, Ruud, ben jij dan een voetballiefhebber? Uh, dus soms, uh, ja. ik doe het graag. Ja. Ja. Jij zit niet uh, ergens op een voetbaltribune? Dat, uh... N -n niet niet regelmatig. Maar, maar als Zandvoort speelt, dan staat dan dan mijn TV wel. eigenlijk uh, altijd aan. Ja, Komt. Is dat zo? Daar stadion <laughs> Ah, de SP Stantwoord uh, speelt uh, dicht bij het circuit. Dus uh, ja. als ze uh, als een beetje te hard uh, trappen, zoals een paar weken geleden, dan ligt de bal in het schijflak. En als je dan een, een Red Bull-coureur uh, die daaraan uh, loopt en denkt, wat, die, wat doet die bal daar? Dan weet je dus meteen dat de bal is. Met de hele band hebben we dat allemaal gevolgd. Uh, <sat> <Ja? inderdaad>, <hijx2> <hijx2> hoe dat hier gegaan <hijx2> is. Ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, hey, dat is een beetje de, de autoriteit in de, in de notendop in dit uh, geval. Oké, okay. nou we gaan uh, zo direct uh, in drie blokken, ook van twee, uh, gaan we jullie horen. Zover is het nog niet. Ik draai eerst nog even een stuk muziek en daarna mogen jullie uh, gaan spelen. Dus, dus dat. Uh, eerst de muziek, want ik, uh, ik vind dat die toch nog even een keer onder de aandacht uh, gebracht moet worden. En dat is uh, de single van Joost en zijn nummer dat heet Yours. Talk to me, what you stay with me? party time If you break I'll fight for two in the middle of the night I'll be there for you I'll be there with you I'll slip for mountains I hey, baby don't you cry we'll I just dancing Oh, met Jors. Ja, ja, de deur moet dicht. Want uh, dat hebben we al eens een keer eerder uh, gehad. Uh, nou, dan ging de deur ook echt dicht. En dat hoor je ook in de uitzending. Dus uh, in dat opzicht, uh, Marcus is een hele goede, goede gast in het uh, deuren dicht doen in deze studio. Maar goed, uh, gaan we, we gaan nou niet een hele uur over deuren zitten praten. Want uh, dat, dat, dat gaat hem niet worden. Uh, wat ik wel ga doen, ik weet, weet niet... Want we hadden net een uh, rappende raadsman, maar hij is niet ontsnapt. Het is een leuk bruggetje, maar het eerste nummer wat we vanavond gaan horen. Hier zijn de mannen van de autoriteit met Rapper Ontsnapt. Gehandicapt, spittenwekken, treks en ze reppen met een spraakgebrek. Ik steek mijn nek uit en zie alleen maar idioten. Brokken piloten, midden motors die niet lekker lopen. Het is geen porem, ze zien eruit als schorem. Ongewassen oren en een ongeschoren skrotum Ongelikte beren ze dragen zich als rambo, vertonen kunstjes, ze geven poten op commando. Ze zijn verwend en ze worden zelfs op straat erkend. Nagewezen uitgelachen als ze door het schrek. Door het hek van de instelling waar ze wonen Krijgen ze noodjes, ze lopen ze rond in een blootje Ze hebben kleren nodig en ze zoeken onderdak De dus zangers op straat of ze worden opgepakt Ze zijn ondeugend, ze weten niet van goed fatsoen. En als ze nodig moeten boeken ze een plassoen De meeste rappers zijn geschikt, Ze horen dingen, ze hebben stemmen in hun hoofd zitten Help je kinderen, haat je kinderen binnen Red je kinderen, er is een rapper ontsnapt de meeste rappers hebben pijn, ze slikken pillen en zien dingen die er niet echt zijn. Help je kinderen, houd je kinderen binnen, red je kinderen. Er is een rapper ontsnapt, laatst me ik gedist door een zwerver. Het was een ex-rapper, maar daar viel niets van te merken Hij zei ik ben de dichter van de straat Ik slaap in een doos en ik flow op de maat En nu wil ik geld, heb jij wat knaken? Dan kan ik naar het leger des hels om te slapen Die commerciële rappers, ik haat ze Alles voor de doekoe, alles voor een doelgroep Ik dank je de koekoek. ik geef ze een les Duur ze terug naar de TBS-kliniek Dat is waar je echt zieke rappers ziet Ik zie ze kwijlen, ze hangen daar in de gordijnen Onder een tong Stoppen ze medicijnen, ze slikken bolletjes ijs in met yolo En daarna gaan ze knoppen, dansen op de gouden house. Helemaal wou's, en ze leven niet meer naar de code. Ze zijn de doden opgeschreven, hebben hulp nodig. De meeste rappers zijn geschrift. Ze horen dingen, ze hebben stemmen in hun hoofd zitten. Help je kinderen, laat je kinderen binnen. Red je kinderen, er is een rapper opsnow. De meeste rappers hebben pijn Ze slikken pillen En zien dingen die er niet meer zijn Help je kinderen Laat je kinderen binnen Red je kinderen Er is een rapper ontsnapt Aha uh -huh. Er is een rapper ontsnapt in het holst van de nacht. Er is een rapper ontsnapt. Want eerst was hij hier, is hij daar. Er is de rapper ontsnapt, er is een, een rapper ontsnapt. een rapper ontsnapt. Rap ontsnapt, ja een rapper ontsnapt. In het holst van de nacht, er is een rapper ontsnapt. Want eerst was hij hier, nu is, is hij daar. Er is een rapper ontsnapt, er is een rapper <tomst>. rapper! Yo! Tussendoor de nummers klappen wij altijd. Dus vandaar, dan weten jullie dat ook eventjes. Want, uh, en ja, dat was uh, deze eerste, die, uh, die is er meteen af. En dan gaan we verder met nummer twee. En hier is de Geen sens, misschien door de sensie. Leef in die moment, denk niet aan de consequenties. Ik stress niet, scheur niet zomaar uit mijn panty. Doe gewoon mijn ding zonder al te veel pretenties. Ik ben relaxed als Mahatma Gandhi. Je voelt het bij mijn pols aan die super chille heartbeat. Mijn elektrocardiogram gaat van. A pa pam pam pam. Zonder overdrijven. Ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger. Laat jij van me afglijden Is heel wat voor nodig wil je mij op de kast krijgen Ik smeer het jongen, dan ga zomaar niet Want ik heb die chille vibe Was de supercoole zomerpries het me niet om het nieuws of de politiek of door het leven als de lichtvoetige kolibrie. Als ik zeg hashi hashi wiri wiri ganja, zeg danke zoenda en we allemaal panja. Als ik zeg hashi hashi wiri wiri hey, zeg danke zoenda en doe allemaal mee. Harshi zoemd uit, harshi zoemd uit, zoemd En slimme mensen weten het. Tijd is niet alleen lichaam maar ook geestelijk Dus maak je hoofd wat leger dan Is het minder claustrofobisch en benauwd in die hessenplan Als je erover nadenkt hoe je wil wonen later Prefereer een tiny house en een ruime bovenkamer Vrijheid is belangrijk, mensen vergeten dit En worden dan bezeten door een bezit Ik rijd dan misschien niet in een Lamborghini Maar ik chill hem door de week Wel lekker in mijn infraroodcabine geen groot ik ik ontspan me liever. Mijn gebrek aan ambitie compenseer ik met mijn zware fiefelen. Een wolf-vivant met een spliff in de mond. Een oude bok met de geest van een jonge hond. Zorgeloos en aangenaam verdoofd met mijn hoofd in de wolken en de wolken in mijn hoofd. Als ik zeg hashi hashi wiri wiri kanja zeg dan de zoetheid en we allemaal pannen. Zing zeg, asis, asis, wie die, hey hey. Zijn dan gezondheid en doe allemaal mee, hey. Achis. Gezondheid, asis, gezondheid, asis, gezondheid, asis, gezondheid, asis, asis, gezondheid, asis, asis, gezondheid. Ik ja, zeker. We gaan zo dadelijk natuurlijk nog een blokje doen. Want we, ja, we hebben een uur, dus er wordt gas gegeven. Dat, dat, kijk, dit is de livestream die nog, die nog even doorloopt. Uh, ja, dat is altijd leuk, maar die moet ik dan eventjes heb, snack omdraaien. Want anders gaan er de twee dingen door elkaar heen lopen. En de single die een paar weken geleden is uitgebracht. Ze heeft hem ook zelf gepresenteerd in de Toekomstmuziek met Bent. band. En dat is deze uh, Daisybellas en the goddess of law, I fight, I cry. I only dance between the walls of my hella. The Z- Klinkt het zeker, Deze Daisy Bellas en the Goddess of Love. Het is weer zover, ja, nu is het heel anders dan anders, want normaal gesproken hebben we altijd één live act. Ja, en die kunnen we uitsmeren over twee uren, maar ja, nu hebben we er twee, dus dan moeten we alles een beetje gaan prakken als een sortiment van Japanse metro. De laatste muzikant moet er dan nog ook bij, ja, nou, die, die staan nu hier, er staan er nu vijf, achter ons staan er twee, maar goed, die, die horen we straks. Um, ja, want uh, het tweede blokje, daar gaan we beginnen met het nummer gemeenschapzin. Dat gaan we nu horen. is de eenheid en de solidariteit, de warmte, het gevoel van saamhorigheid, verbondenheid, gewoon simpel samen zijn, waar kom je dan nog tegen, want we leven langs elkaar en zijn een beetje uit elkaar gedreven. De worden zwakker, excuses worden slapper En het moet wel in de agenda passen Maar tegenwoordig is het allemaal zo heketies We moeten terug naar die sixties en de seventies Dat ongedwongen onbekommerden van elkaar genieten De hippies en de vrije liefde, gemeenschapszin Hij heeft gewoon zin in gemeenschap Gemeenschapszin Hij heeft gewoon zin in gemeenschap Gemeenschapszin Was. Je zo hard te vervelen dat je wou dat je twee hondjes was Home alone als McKellie Kalkin Te bijten op een houtje en te spelen met je balpen Gefrustreerd, gedesillusioneerd Een ongestilde honger die je van binnen verteert En je hunkert naar die intimiteit Een wederzijds verlangen naar die lang vervlogen tijd Maar tegenwoordig is het allemaal zo hectisch. We moeten Terug naar die 60s en de 70s. Dat ongedwongen onbekommerde van elkaar genieten. De hippies en de vrije liefde, gemeenschapszin. Huah! Hij heeft gewoon zin in gemeenschap. Gemeenschapszin. Huah! Hij heeft gewoon zin in gemeenschap. Gemeenschapszin. Huah! Hij heeft gewoon zin in gemeenschap. En dat is wel een wat, uh, wat langere nummer van uh, de autoriteit, Want uh, meestal zijn ze korter dan uh, drie minuten of drie minuten precies. Maar nu uh, is dit wel iets langer wat, uh, wat dat betreft. Uh, het uh, volgende nummer en dat is meteen uh, het uh, laatste nummer van dit tweede blokje. En de mensen denken van komt er dan nog een derde blokje? Ja, er komt nog een derde blokje. Dus uh, dit is het tweede nummer en dat uh, is Natasha. Moeten we nog iets uh, vooraf weten hiervan? Alle Natasja's de radio uitzetten? Ja. Alle ja. natasjes moeten dus nu de radio ja, uitzetten. Nou ja, ja. Ja. ja, ik hoop dat er, dat er nog uh, genoeg natasjes overblijven die uh, hier uh, naar willen luisteren. De Autoriteit met een lofzang op Natasja. Bijna, noem het maar een lofzang. One, two, three, four... Je leek me zo spontaan.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 Waar heb ik je aan verdiend? Natasha, Natasha, Natasha, ik heet je Pasha. Natasha, Natasha, Natasha, ik heet je Pasha. Natasha, Natasha, Natasha, ik heet je Pasha. Natasha, Natasha, Natasha, wat een kutnaam. Helaas, dat is hoe het gaat Ik dacht die natas klinkt wel lekker op de maat Maar het is het eind, ik zeg het op mijn spijt Je weet zelf ook dat het tussen ons niet rijmt Wil je me verleiden, dan moet je anders heten Want ik heb namen nodig die goed klinken in de vreinen goed kopen, die niet, niet lekker lopen Van dames zoals jij gaat mijn muziek dus naar de kloten Ken je iemand, misschien een vriendin van je die lekker klinkt Een naam van? ik vind dat die wel springt Die van jou is nou niet echt dat ik iets heb van dat is fijn Want het doet pijn op mijn gehoor als ik het hoor in het gevrein Natasja, Natasha, Natasja Ik ken je Pasja Natasja, Natasha, Natasha, Ik ken je Pasja, Natasha. Natasha, Natasha ik ken je Natasja, Natasja, ik ben Pasja Natasja, Natasja, Natasja Wat een kutnaam Sorry Natas Ik wil niet weten hoe je zou heten als je jongetje was dan heb je niks aan, de kom je voor pas Sorry Natas hoe je ze heten als je jongetje bast, dan heb ik niks aan, dan kom niet verpas. Sorry tas. ik wil niet weten hoe je ze heten als je jongetje bast, dan heb ik niks aan, dan kom niet verpas. Sorry tas.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 Natasja, Natasja, ik ken Pasha, ja. Natasja, Natasja, Natasja. Nou hebben wij een dame als voorzitter. En ik weet niet of we dan op een gegeven moment hier nog vanavond hierover blijven. Maar godzijdank heet zij niet Natasja. Dus. Ja. Dus wat dat er gaat, ja nee, ik, ik zeg het maar eventjes, dus uh, wat anders dan gaan we, hier, gaan we hier heel erg problemen mee gaan krijgen. Dus, uh, dus ik, uh, nee, het, is, het is allemaal goed uh, jongens. Um, we gaan uh, zo dadelijk nog even met uh, de mannen praten. Uh, hier gaan wij verder met uh, accidentally hebben met een dame die we hier gehad hebben, Norley Hendricks.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 Say it in your bed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 Twee weken geleden dat we deze dame in de studio hebben gehad. Noralie Hendricks met Accidentally Happy. En uh, of zij ook gelukkig zijn bij uh, Accidentally Happy of ongelukkig. Gelukkig, want zoiets is het eigenlijk. Uh, dat kunnen we meteen vragen. Eerst aan Mario, want dat is uh, een beetje de, de, de liedjesschrijver... Hoe ben jij in vredesnaam gekomen om een liedje over Natasja te schrijven? Zat je iets dwars of wat dan ook? Eigenlijk helemaal niet. Het was meer van... Ik was gewoon een liedje aan het schrijven. En die naam kwam in me op. En ik vond het gewoon heel grappig dat het bijna nergens op ja. Wat het gewoon een heel onhandige naam maakt voor, voor een liedje. Maar dat... Dat ja. vond ik dan toch wel leuk. Daar ah, snap ik tot... hem. Maar ja. ja, weet je, dan terwijl je het aan het schrijven bent, denk je, want het is eigenlijk best wel een kutnaam qua uitspraak. Het, het, het, het ligt gewoon niet echt uh, lekker. Dus ik heb het maar gerijmd op uh, ik ken je pasja. Maar ja, het is, uh, veel meer kan je er ook niet mee. Zeg maar. <laughs> en is... en uh, zijn ex-vrouw heet trouwens ook Natasja. Ja, dat is, dat is een leugen. <laughs> <laughs> <laughs> um, goed, dat was uh, Mario, die iets uh, vertelde over. Uh, over het uh, liedje. Dan uh, met Jair en Ruud. Uh, want Jair, jij bent de percussionist... of beter gezegd, degene die nu op de kagon speelt. Ja. Uh, hoe ziet het uh, bij jullie de live uit? En hoe ziet uh, dan jouw situatie eruit... als je op het podium uh, staat of nou, ergens op moet treden? Precies zoals nu. Het uh, scheelt een stuk. Want als je een drumstel op je rug wil dragen... dan is dat best uh, complex. Maar ja. met een kagon gaat het vrij makkelijk. Ja. Dus uh, we, we, zoals we hier spelen, in deze bezetting, dat is gewoon hoe we eigenlijk altijd spelen. Dus ik heb nooit op een drumstel hier gespeeld op deze nee. moment. Alleen maar op deze houten doos. Uh, is dat uh, ook een beetje de muziek die jullie maken? Ik uh, kijk jullie even alle jullie beiden aan. Uh, jij ook, Ruud. Nou, uh, welke muziek bedoel je? Nou, de muziek die jullie maken. Net, is niet dat net het uh, veel... hebben. <laughs> dit, nou, dit, is wel ongeveer, dit is wel ongeveer. Je krijgt wel aardig beeld uh, zo. ja. ja, ja. ja. ja. Ja. Het leuke is dat we ook we zijn heel mobiel. Dus we gaan ook gewoon bij mensen in de huiskamer spelen. Ja. Hè? We kunnen gewoon zo naar binnen lopen, inpluggen. Ja. Of, of ze het nou leuk blijven. vinden of niet. Ja, ja, <laughs> ja soms ook <laughs> gewoon dat ze dan aanbellen en dat ze denken... wat komen jullie doen? Wat dus, kom uh, kom komen jullie doen? Dan komen we optreden. Ja, ah, oké. Okay. Uh, dus dat. Uh, nou goed, uh, optredens. Hebben jullie uh, genoeg optredens op dit moment? We hebben er uh, nooit genoeg, toch? Nee, we hebben er nooit genoeg. Maar best nee. veel. Nee, maar we nee. hebben er wel, uh, we hebben er wel ik, een stuk of vier gepland staan of zo, denk ik. Plataardig. Uh, oh, ah. ja. Plataardig. Ja. Dus, uh, dit is nu de derde keer dat we live spelen in anderhalve week. Dus dat is wel veel, vond ik. Ja, ja. ja nee, dat is waar. We dit is, is echt een drukke week. Ja. En er wordt uh, Martijn... Uh, ja, je ook ook als nog je nog, nog een festival uh, organiseert, dat is nou, wel ja. heel erg belangrijk... Ja. Dan, dan moet je dus naar autoriteit.nu... en dan boek je ons voor dat, voor dat festival... Hm? deze zomer en de volgende. Zo werkt dat. Ja. Zo werkt dat. We ah, zijn toch op dat. de radio... Met je, <laughs> we, we, dat we dat zijn je anderhalf miljoen luisteraars. <laughs> <zijn>. <laughs> nou, voor de mensen oh, maar, maar, in België... we komen ook dus naar zin. België als je daar een goed festival hebt. Ja, goed. <laughs> ja. um, goed, wij, uh, we, uh, we gaan zo nog even iets uh, van jullie horen. Um, eerst nog een stukje muziek. Hier is Sme en het nummer dat heet Motion. Thank you. Of her heart, she feels lightning of the, dark. Feels the dark. dark. After losing hope and scars, you feed the flowers in her heart. Down, out, she was feeling hopeless. Her heart, she feels lightning the the the the after dark. dark. After losing hope and scars, you feed the flowers in your heart. mee. Met motion was dat. Ik weet niet hoe het met Marcus zijn, zijn voetbal gesteld is. Ja, hij ziet me verbaasd uit te kijken. Want ja, je moet opletten. Want als je te veel met je benen wijd staat, word je gepoord. En daar gaat het volgende liedje namelijk over. Dat is de brug namelijk. Ja, Marcus, je moet er wel even opletten. Want het is de dodelijke panna. tiki taki Doezani, want dat uh, lijkt het al een beetje op. Want die Tiki Taki, -taki -tusani, dat was wel een eentje. Hier zijn ze. De Autoriteit met Dodelijke Panna. <middels>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 Braziliaanse samba, die Fatou mannetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna, een dodelijke panna Waande zich een grote hond, <tied> maar hij was maar een chihuahua Huilen bij zijn mama, één groot drama Die Fatou mannetje kreeg een dodelijke panna <tied>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 Echt een smack voor zijn zelfvertrouwen Hij was een zielig hoopje mensen na Hij werd nooit meer de ouwe door die dodelijke panna Die dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was en hij ging die one one-on-one aan Tiki-taka Braziliaanse samba Die fatuanetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna Een dodelijke panna Waande zich een grote hond maar hij was maar een chihuahua Huilen bij zijn mama Eén groot drama Die fatuanetje mannetje kreeg een dodelijke panna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 vrouw zei, wat ben je nou voor vent een verrekte zielenpiet en nu ook nog impotent en iedereen dacht al, oh, dat gaat niet lang meer duren, die panna was zo gruwelijk het kostte zelfs de huwelijk en tijdens de scheiding uitgeknepen als een puist, hij verloor zijn geld en zijn auto en zijn huis toen had hij in principe nog familie en zijn vrienden, die besloten collectief dat hij geen sympathie verdiende nu leeft hij op de straat, slaapt onder een brug, en denkt met regelmaat aan die panna terug, een lullige bal Tussen de benen door en toen alles verloren Want de echte panna zit uiteindelijk tussen de oren Die dodelijke panna, die dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was en hij ging die one on -one aan Tiki-daka, Braziliaanse samba Die fatumannetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna, een dodelijke panna Waren zich een grote hond, maar hij was maar een chihuahua Huilen bij zijn mama, één groot drama Die fatumannetje kreeg een dodelijke panna Dat was hem, de dodelijke panna. En nu uh, moeten we eigenlijk inzoomen op het shirt van Mario. Want ja, uh, ja dat, dat, dat heeft daarmee mee te maken. Mm. Namelijk je moeder.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 Ja, nou, Er is nog één uh, ding wat, uh, wat, wat net is binnengekomen bij mij uh, op de app. Uh, dat is uh, de moeder van Mario. En die zegt dat hij nu thuis moet, uh, moet komen. Ik uh, uh, <laughs> dus, ver voorbij mijn bed. Ja, ja uh, je, je, weet niet, je wil niet weten wat er ja. allemaal bij mij op die app uh, gebeurt. Dus, uh, maar goed, we hebben er nog één. En dat is de uitsmijder van vanavond. En dat uh, nummer dat is Kill Kill Kill. Ja, en de kleine, kleine waarschuwing voor de oh. luisteraars thuis. Want, dit is wel een nummer wat heel erg binnen kan komen bij de mensen soms. Oké. Okay. Maar je moet gewoon tegen jezelf blijven zeggen dat het gaat over een rapper met een vliegenmapper. En dan valt het allemaal best wel mee. Oké. Okay.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 op het moment dat ze komen, daarom slaap ik met een wapen naast me Want als ze eraan komen, staat als een paal boven water De vraag is alleen wanneer en men hoeveel Maar als het eenmaal ver is, is het kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, kill Italia. Kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, ,ita. kill, kill Kill, kill, kill, motherfucker. Mijn bloed kunnen ze wel drinken, maar er is er maar één voor nodig om de boel te verlinken. Geduld is een schone een zaak. Ja toch, ik kan me wel koes totdat er een fout gemaakt wordt. En als ze stond de en ventilator bereikt, dan zijn de rollen gedraaid, en ben ik klaar voor de strijd.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 Kill kill kill kill kill kill kill motherfucker. kill kill kill kill kill kill kill motherfucker. kill kill kill kill kill kill kill, kill. kill, kill, kill, kill motherfucker. kill mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo kill in mij. En de wereld draait maar door. Zo kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill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 Kill, kill, kill, kill. Ja, zeker, kill, kill. Jazeker, daar waren ze. En uh, dat uh, was ook uh, meteen het uh, einde van het optreden van de autoriteit in uh, dit uur. Want uh, we hebben uh, nog één nummer die we nog uh, kunnen draaien tot aan het uh, nieuws van 9 uur. En daarna... dan is het een switch. Dan uh, is het... een changeover. Want uh, dan... Uh, gaan de heren van de Kiwi Club hier... Uh, staan. Maar we hebben... Uh, zoals uh, gezegd... Uh, nog een uitsmijter van, uh, van dit uh, tweede uur. En dat is deze... van Von V. En dat nummer dat heet... Unreal.